Ze zouden het Servex hoofdkantoor dat de winkels exploiteert... hebben verteld dat ze geen Marokkaanse Nederlanders meer in dienst wilden nemen. Twee managers werkten bij vestigingen van Albert heim -to go in Amsterdam. De derde was filiaalmanager in Den Haag. Ook een medewerkster van Servex wordt vervolgd. De vrouw zou op het verzoek van de managers zijn ingegaan... en beloofd hebben geen Marokkaanse Nederlanders meer te sturen. Volgens het OM kunnen de vier verdachten maximaal een jaar celstraf krijgen. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn zeker 16 kampeerders verdronken bij overstromingen. Ze verbleven op een camping in de Ouachita Mountains... die plotseling werd weggespoeld door het kolkende water van twee nabijgelegen rivieren. Het waterpeil was fors gestegen doordat er in een paar uur tijd 15 centimeter regen was gevallen. Op de camping in de afgelegen vallei verbleven ongeveer 300 gasten. De meesten lagen nog te slapen toen ze door het water werden verrast. De premier van Slovenië verdient zo weinig dat hij niet rond kan komen. Dat zei hij tegen protesterende studenten. Die verzetten zich tegen plannen van de regering om hun bijverdiensten te beperken. Premier Pahor zei dat de studenten niet de enige zijn die het moeilijk hebben. Zelf verdient hij 3000 euro per maand. En om alles te kunnen betalen moet hij elke maand zijn spaargeld aanspreken. Het gemiddelde inkomen in Slovenië is iets minder dan 1000 euro per maand. Ook de tweede wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika is geëindigd in een gelijkspel. Frankrijk tegen Uruguay werd 1-1. Tien minuten voor tijd werd de eerste rode kaart van het toernooi uitgedeeld. Die was voor de Uruguayaan Lodero, die bij Ajax speelt. Hij stond pas twintig minuten in het veld. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot tien graden. In de ochtend kan lokale mistbank ontstaan. Overdag wisselend bewolkt en overwegend droog, het wordt zestien tot 21 graden.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 Réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on dort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 On chante. Alors on chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Even aan elkaar Set me free now free. you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 I'm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 me some money Done it too. I'm